Ja mensen, laat ons drinken pakken. Een stukje snoep of een stukje chips of wat dan ook, wat je mee wilt nemen. Of koek. Okay, we gaan weer beginnen. We gaan beginnen. Zit de vos erin en hij frat ze allemaal op. Wat zeg je? Ja. Hier, zeg maar. Ik zou willen vragen: hè? we hebben hier pennen en een blaadje. Zal iemand iedereen twee blaadjes nemen? Even. En dan liggen dat op Safanje, waar jij staat, dan liggen blaadjes. Daar, ja. Iedereen twee blaadjes geven en een pen. Hier zitten ook ergens pennen. pennen. Hier zijn pennen. Twee blaadjes aan een pen, ja. Kijk, like er nieuwe plaatjes. Hier zijn er nog plaatjes, ja. plaatjes. Oh, allemaal twee, twee, twee, oh, oh. al oh. <laughs> <laughs> twee blaadjes. Oh, een En twee blaadjes aan één pennen, hè? Geen twee blaadjes en twee pennen. Oh, jij wil ook een blaadje. plaatjes. je Auw! Ik heb twee blaadjes. Ik mag ik een nieuw blaadje? Deze <laughs> <laughs> is nat. Ik Zijn nog meer blaadjes? Dat zijn even ronddelen. Ja. Dan nog twee blaadjes Weet je, als we allemaal zo honderd, als we allemaal de delen zijn. Wij zijn met Fris, wij uh, ook dit seizoenje gestart en we willen eigenlijk een bepaalde weg gaan met elkaar. En, uh, en eigenlijk is discipleschap een van de grootste lijnen, als ik dat mag zeggen, van, uh, eigenlijk, van, van, het, van uh, de weg die we gaan. En een van de onderdelen is het, uh, die we nu behandelen is het, het, het vaderhart van God. Uh. Zit er niemand meer op PC? Nee? Zit ook niemand vast op PC? Waar is het Ja, waar is het Is iedereen terug? Ja? Nee, daar zijn nog mensen. Waar zijn nog mensen? Ja, dat ja, wel, wel, iedereen erbij is wel heel belangrijk. Want dit begint belangrijk, ook twee, blaadjes per persoon en een pen. Heeft iedereen dat er? Ja? Dan moet je één blaadje pakken ervan, dan die twee, twee. Eén blaadje, die andere die hier al je blanco. En de andere blaadje die pak je. En dan schrijf je eigenlijk op uh, uh, hoe, je, hoe God over jou denkt. Hoe jij denkt, hoe God over jou denkt. Dat schrijf je op in twee zinnen. Wees heel eerlijk. Hè, ga je niet fantaseren. Blijf echt eerlijk wat in je hart zit. Uh, dat is heel belangrijk, want dan gaat ook niemand zien wat je schrijft. Hoeft ook niemand te zien. Maar schrijf het erop. Hoe, hoe, hoe denkt God over jou, denk je? Wat hè? Wat doe je dan? Hey. Hoe denkt God over jou? Heel belangrijk. Schrijf het op in twee zinnen of in één zin of in één woord. Plooi het op en zet het in je zakken, want dat hoeft niemand te zien en dan gaat ook niemand zien. Dat is voor jezelf. Vouwen. Vouwen? is niet plooien. Afouw ah, het op. Sorry voor mijn Belgisch. Plooien, ja. Als je klaar bent, mag je het helemaal opvouwen en in je zakken stoppen en uh, je hoeft het niet aan iemand te tonen, hoeft niet. dat is gewoon helemaal van jezelf. Dus als er heel rotte dingen op staan mag dat ook, wees gewoon heel eerlijk. pen bij en het blaadje blanco laten dan Ga ga niet onder de prikse, de dus schrijven in het blaadje, maar je hebt dat nodig en strak nodig ja, is iedereen klaar? zijn we allemaal klaar? Mogen ik wil vertellen over het vaderhaal van god ik had op mijn werk vrijwel vrij, een mooie ervaring en, um, op, op mijn ik had mijn werk bekend als een pastoor hij, de pastoor, is daar. Omdat ik ook predik in de kerk. En uh, weet je, en ik hoef al niemand te praten over het evangelie. want de mensen komen gewoon naar mij toe. En die, vragen, en die, die gaan me dan vragen waarom ik dan een christen ben. En op een gegeven moment ging ik koffie drinken en ik zet me gewoon neer. En dan komt er komt een man bij me zitten. En die zegt, zegt tegen mij zo: Ik wil even één ding. Je bent pastoor, heb ik gehoord. En ik wil één ding zeggen tegen jou: Je hoeft niet tegen mij over het geloof te praten Want ik ben atheïst. Ik had helemaal niks gezegd. <laughs> kom, kom koffie. Ik zeg: Ja. Ik zeg, oké, okay. bedoel je dat dan, dat, dat ik mijzelf beter voel dan jij? En toen keek je mij aan. En toen keek hij echt me aan en zit zo, hoe bedoel je dat, hè? En toen kon ik over Jezus vertellen. <lacht> Helemaal niks gezegd. En toen kon ik over Jezus vertellen, we een half uur over Jezus verteld. En het mooiste was, altijd allemaal. <lacht> ik vind het zo'n moment dat wij, hè, dat wij in ons leven momenten krijgen om het over het evangelie te vertellen, zelfs als we soms te <laughs> maar dat de jisten dat we zijn liefde van Jezus kunnen vertellen en over praten, en dat wij eh, dat we kunnen uitstorten op de wereld. Zelfs degenen die niet willen horen, die komen, ja, je moet niet tegen mij vertellen. En dat je toch dan een open deur krijgt, doordat het. Dus eigenlijk, uw wezen, ook als je deze week naar je week toe gaat, daar zie je overal mogelijkheden in. ...en elke facet wat je doet, zie je mogelijkheden over een mogelijkheid van God te vertellen. Ik ga het vandaag hebben over het vaderhart van God. Ik ben zelf vader. Ik ben al 52 jaar en ik vind 52 jaar ik, een geweldige leeftijd. Ik zag eigenlijk op een punt van mijn leven dat heel veel mensen mij als een vader zien. Ook tieners. We doen tienerwerk in de kerk. En dan zie je dat tieners mij ook als een vader zien. En sommige beginnen al, die hele kleine tieners, die zien me al meer als een opa. Dat is wel moeilijker, maar dat ja, maakt niet uit. Maar dat is een voordeel van ouder worden. Dat je eigenlijk ook die ervaring krijgt en ook het vaderhart. Dat dat ook gezien wordt ook door, je, door je lichaam, door de veroudering van je lichaam. Dat is een voordeel. Weet je wat ik altijd heel raar vind? Als ik Christen hoor bidden, hè, dan bidden ze uh, heel, soms heel verwarrend. Weet je dat wij kunnen bidden tot de Vader, hè, tot de Zoon en tot de Heilige Geest? Hè? Ik heb je erover nagedacht? Eh, van Heer, uh, dank u wel. Dat is wel goed dat je bidt zo, maar ik denk wel hè, dat als wij uh, gaan bidden en we gaan eigenlijk praten tot de Vader en tot de Zoon en tot de Heilige Geest, dat we ook duidelijk zijn tegen wie we praten. Als ik thuis aan tafel zit, ik heb drie dochters. En hij zit tegen mijn dochters, uh, en zit al iedereen aan de tafel, en met mijn vrouw erbij. En uh, tegenwoordig zit de tafel helemaal vol, want die hebben allemaal verkering en getrouwd. En ik heb ik kleinkind. Dus de tafel helemaal vol. En als ik, dan, als, ik dan, als ik dan een algemeen iets zeg, en ik bedoel persoonlijk iemand, dan gaat hij dan zeggen, ja maar tegen wie heb je dan nou? Tegen wie heb je nou? Heb je het tegen mij of tegen haar? Of, uh, weet je, en dan ben ik heel onduidelijk. En daarom is ik bidden, uh, als je bidt, verheerlijk de Vader, verheerlijk de Heilige Geest, verheerlijk Jezus. Zegt, vader, dank u ervoor dat u uw zoon hebt gegeven op deze aarde, dat wij gered kunnen. Dank u dat u mij gemaakt hebt. En Jezus, dank u voor uw kruis en voor uw overwinning. En dat u de dood hebt overwonnen. En Heilige geest, dank u ervoor dat u altijd de kracht in mij, het vuur van Jezus Christus in mijn hart, te werk stelt. En dat ik dingen ga doen die Jezus toe doorheen. Je Weet je, heerlijk, doe dat. Hè. Ga eens een keer zo bidden, naar de toekomst toe. Door, en dat is moeilijk, hè. Want op een gegeven moment, als je zo gaat bidden, dan ga je merken bij jezelf, dat je eigenlijk altijd, dat bidden en een gebiedje en de... In de en hoe zijn ze dat weer? Ze religieus is geworden. He, dat je je ogen sluit en van Heer. Uh, blablabla, blablabla, amen. En, ah ja, en dat morgen mooi weer wordt. <laughs> en dan merk je wel, en dat merk ik bij mezelf ook. Ik moet dus geen heilig zijn, maar dat is bij mij ook. En soms is het heel goed om concreet te bidden tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om de eigen scheidingen te maken. Want de Vader verdient dat. De Vader verdient het om te heerlijk, te heerlijk te worden. Bid tot alle drie. Weet je. Um, Ikzelf, ik ga een stukje vertellen over mijn kindertijd. Ik heb mijn vader, ik heb, mijn, ik heb, ik heb nu een relatie met mijn vader, geen perfecte relatie, en met een natuurlijke vader. Hè, maar uh, uh, ik hou van mijn vader, mijn vader is ergens seksiek, en die zal misschien dit jaar niet overleven. En, uh, maar mijn vader die was in mijn kindertijd niet echt een perfecte vader. Ik heb als kind ben ik als kind ben ik echt, je kun je zeggen tegenwoordig, deze termen mishandeld. Ik werd soms s nachts wakker gemaakt om een pak rammel te krijgen. En dan werd ik maar niet wakker. Ik, ik kreeg rammel tot ik wakker werd weet je, Zo ben ik als, als kind, of heb ik dat, dat meegemaakt als, als kind. En eigenlijk wezen mij tegen ook wel, dat het wel iets doet met je vaderbeeld. <coughs> He, hoe je vader met je om is gegaan, toen je klein was en toen je jong was. He, misschien had jij een vader die heel anders was. En dan, en weet je, en dan is dat een stukje een, een, een handicap in jou, om, om dat te pakken, wie echt de vader is. Weet je, dan ben je heel blij met Jezus, dan heel blij met de Heilige Geest, maar de vader. Hoe zit dat nou mee? <coughs> weet je, uiteindelijk hè? Als je dan, eh, als jij Johannes 3, vers 16 leest, dat is geschreven, want al zo lief had God de wereld, want al zo lief had de vader de wereld, dat hij Zoon zijn enige zoon. Uit liefde. Maar waarom zou je dat gedaan hebben, denk je? Waarom, want de meeste hebben, we, we zitten in de kerk nu, hè, maar waarom zou de vader nu zijn zoon gegeven hebben? Wie kan erop antwoorden? Een moeilijke vraag, hè? Waarom heeft de vader zijn zoon gegeven aan ons? Om de weg naar hemzelf te openen. Alsjeblieft. Dat is het. Dat is goed om die vraag te stellen. Om te beseffen van wie is de vader in het alles. De vader is het begin. Hè? De, de, de, de, wij werden gemaakt hè, door de vader, de zoon en de heilige geest. Weet je, en de vader heeft ons gemaakt. Want de vader hè, die kwam op de aarde toen aandacht geschapen was. Hè, en elke keer als ze zo... En steeds als de, als de avondschemering was, dan kwam de vader, kwam die wandelen met de zoon. En dan zei hij, eh hoe was het? Heb je dat beest gezien met die lange wat? Hoe, hoe gaat je die, die noemen? Ja, een, een beest met lange slurf. Ja, is misschien een olifant misschien goed. Huh? Ja vader, je hebt gelijk olifant. <lacht> Want dat deed Adam. Adam kon je alles namen geven. En dan s'avonds ging hij heel ontspannen. En de vader had zoiets van, ja, ik wil relatie, met, ik wil relatie met, met Adam, ik wil relatie met die mens. Want uiteindelijk heeft God die mens gemaakt om een relatie met hem te hebben. Dat is heel het begin. Dat is de basis van alles wat er is, is dat God de vader relatie wilt met de mensheid. Weet je, ik heb er dikwijls over nagedacht, toen ik heel jong was, zoals jullie. Toen dacht ik, hè, waarom, toen Jezus aan het kruis was gestorven hè, en Jezus was opgestaan en alles was volbracht. Waarom? Zou dat niet gestopt zijn toen? Toen was het klaar. Het is toch simpel. Hè? Jezus de dood te verwonnen. Hè? Hij is opgestaan naar de doden. Hij De soort van de dood is afgenomen. Huppieke, plan is klaar. Eindelijk, huppakee, laat, laat de hemel op aarde komen. En nu weer helemaal nieuwe aarde. Huppakee, weer allemaal bij de Vader. De hemel op aarde. Pop, klaar. En dan ik kijk, waarom niet? Waarom niet? Waarom? Waarom? Moeten wij nog de 2000 jaar wachten? En misschien nog 2000 jaar verder. Eer eigenlijk het koninkrijk van God op de aarde komt. En de aarde herstelt. tot een echte hemel hier is <coughs> Ik geloof. Dat God al die mensen nodig heeft die nog moeten geboren worden, die geboren zijn, om hem te kunnen omvatten. Dat is echt, ik geloof dat, hè. Dus de mensen die geboren zijn nu, die jij, jij, al die mensen op aarde zijn, God heeft je nodig om hem te omvatten. God heeft al die mensen nodig om hem om te kunnen omarmen. Om ze liefde te kunnen geven. Gods liefde is zo oneindig groot, dat hij al die mensen die nog moeten geboren worden, die geboren zijn, die al lang gestorven zijn, al die, die miljarden mensen... Om zijn liefde daarin uit te storten. Zo, zo groot is zijn liefde. Zo groot is zijn vaderlijke liefde. Ik vind dat goed om ervan na te denken, hoor, om zulke dingen. Ik ben heel erg Wie is een heel erg een denker? Ik ben heel erg in, ook erg een denker. Ik kan soms heel speculeren en ik kan ook s'nachts wakker worden van denken. En, uh, ik ben ook wel een doener. Maar het het, weet je, het, het, de Vader, dat de Vader toegaat, wij als kinderen van hem, door Jezus Christus, door het intieme doel. Jezus aan kruisjes gestorven. we hebben Jezus aangenomen. Jezus zegt heel duidelijk, ik heb de weg tot de vader geopend. Weet je, ik zat hem ik zat in een dilemma, wist je dat hè? Ik was, mijn vader was geen goede vader. Hoe, hoe, hoe, was, hoe was de vader dan echt? Weet je, en dat is het allermoeilijkste wanneer jij op dit moment, op, als jij op het moment dat je vader niet zo is als echt een echte goede vader, dan heb je wel een probleem. Want hoe is de vader dan? Is hij ook zoals mijn, mijn, mijn natuurlijke vader? Dat zeg je ook van, ja, die bevestig misschien niet. Mijn natuurlijke vader, of die zegt niet wat ik waard ben, of uh, vindt hij mij misschien niet mooi? Weet je wat Jezus zegt over de Vader? Dat Hij niet zo is als onze aardse Vader. Hij is beter. Weet je, en dat woord wat Jezus zei, hè, op een gegeven moment, heeft me wel veranderd. Ik heb de keuze gemaakt, en dat is heel belangrijk. Ik, toen ik jong was, 14, 15 jaar, heb de keuze gemaakt om mijn hart te geven aan God de Vader. En hem... mijn hart laten aanraken, laten veranderen. Ik heb de keuze gemaakt. ...om niet te blijven stilstaan en het verleden aan mij te vreten... ...dat ik als kind werd mishandeld... Dat ik, ...dat ik alle vormen van soorten, soorten vormen, slaag had, gehad... ...dat ik werd vernederd... He, ...en ik kan honderd dingen ook vernederd ben geweest... ...maar dat maakt me niet uit... ...ik heb heel lang een bed geplast, toen ik zeven jaar was... Dus, ...en ik werd soms met een, met een, met een pisdoek waar ik op straat op gestuurd... ...maar dat maakt niet uit... ...toen dacht ik, ja, is, is, is de hemelse Vader dan ook zo? Je, en dan moet je echt een klik maken in je hart. Hè? En dan moet je echt denken, nee, mijn hemelse vader is niet zoals mijn natuurlijke vader. En ik was 14, 15 jaar en ik maakte die klik en zei, God, u bent de echte vader die echt kan herstellen. En ik wil u, u God, mijn vader, als voorbeeld hebben als mijn vader. En God begon mijn hart te veranderen. Afgelopen Twee, twee zomers geleden, toen kwam ik een jongen tegen. Ik was Corine en ik werken samen met ons gezin dan ook, met Mariska Lintje en met Aanhang. Die met de grote en man. En Laura, Lindsay, Mariska, Lindsay en Laura. Je uh, bent geen perfecte vader, dat <lacht> <Okay. lacht> Wij We werken aan een zomerconferentie mee en op een gegeven moment, toen uh, dat was een van de, was twee jaar geleden, op het einde van de week, was er een jongen op een tafel die zat keihard te roepen. Ik wil sterven, ik wil sterven, ik wil, sterven! Ik wil niet mijn leven. Ik wil", was aan het huilen en ik was echt aan het huilen. Ik wil sterven, ik wil niet meer leven, ik wil sterven. Dat was een man van 21 jaar ik dacht, wow, weet je, en ik was tussen was 160, 170 jongeren, jong volwassenen, ik werd geraakt. Ik had zoiets van, dat dit mijn hart pijntoek, jongen, want iedereen als een boogje. Ja. Iedereen heeft er een boog omheen, laat hij maar schreeuwen. Ik ging er naartoe, en eh, ik zei tegen hem, ja, ik zeg, word nou, eh, word nou kalm en alles, en ik kon hem niet bereiken. En een Korenstra, die was erbij, ik zeg, Martin, jou, ik ging hem toe, ik zeg, ik heb een probleem. Ik zei, ik, ik kan hem niet bereiken. Marten niet naar hem toe. Hij zat, ik zat, er, ik zat echt vanaf, zoiets op die tafel te schreeuwen en te roepen. We wachten, ik keek naar hem en ik naar hem. Hij zei, kom eens even. hij moet je gewoon stoppen, zei hij tegen Ik zei, ik niet hard? En ik naar hem toe. Ik zei, stop. Ik stop ermee, zei ik. En toen, toen, toen maakte hij een klik, zo hij, zag hij mij, ja, oké, okay, ik stop En dat klinkt wel hard, hè? maar ik had zoiets van: ik moet stoppen, want hij gaat van zijn eigen medelijden. En dat is soms gevaar, wanneer hij echt diep in de put zit. En dan zit hij tegen je eigen medelijden. Dat wordt dan een neerwaartse spiraal. En je vindt je maar zieliger en zieliger en zieliger en zieliger, en zieliger en op een gegeven moment zit je onder de grond. En toen zei ik: stop joh stop. Ik zeg: ik, uh, ik wil je bereiken. Ik wil je bereiken, ik wil je hart bereiken. En ik ging langzaam zitten en hij was een snikken en hij was echt een snikken. En ik zeg: joh, uh, vertel nou eens een keer, wat, wat zit er nou dwars? En ik ben niks waard. En ik ben niet waard om te leven. Ik ben een nul. Ik, ben, ik kan niks. Ik zie er niet uit. Kijk is er mij een meisje mee, ik, ik zie er niet uit. Zegt hij, wie wil mij nog? Ik ben een jongen, zegt hij. De meisjes lopen langs me heen. Zegt hij. ik wil niet leven, ik voel me nul. En ik zeg, uh, weet je, ik had zoiets van, zeg, wat moet ik nou zeggen? Hij zei, laten we bidden. Ze laten we een bidden. En ik begon te bidden met hem. En hij zegt zeg maar na. En ik heb echt gevoel dat ik dat moest doen. En ik zei tegen hem, zeg maar na. En ik begon alles tegen. En toen zei de Heer echt in mij. Nu moet je zeggen dat hij zijn vader moet vergeven. En toen zei ik. En toen zei ik. En dan moet je me zeggen: van, Heer, wil u mijn vader vergeven? En dan zei hij mij niet na. Hij stopte meteen. En ik zeg: Joh, wat is er? Hij heette Alex. Ik zeg: Alex, wat is er? Ik kan dat niet zeggen. Ik kan mijn vader niet vergeven. Ik zeg: Waarom dan niet? En toen komt het allemaal eruit. Mijn vader heeft mij vernederd. Mijn vader is, is autistisch. En uh, die leeft in zijn eigen wereld. Hij denkt aan zichzelf. Mij vergeet hij. Ik ben een nul. En nooit heeft hij mij bevestigd. Ik heb zo mijn best gedaan op school. En ik heb zo mijn best thuis gedaan. Ik heb in de tuin gewerkt. Ik heb de schuur geschilderd. Mijn vader heeft nooit gezegd van Alex, goed gedaan. Ik deed zo mijn best. Hè. En, en ik, ik ben nooit bevestigd. Ben nooit, nooit, nooit. Eén dag heeft hij gezegd van Alex, ik ben trots op je. Ik ging allemaal om mezelf, Allemaal om hemzelf. En ik ga hem niet vergeven. Ik kan dat niet, Paulo. Dat is gewoon te diep in mijn hart. Ik ben, te, ik ben te pijn gedaan. Ik ben hier van binnen kapot, zei hij. Ik zeg tegen hem, Alex, ik begrijp wat je voelt, zeg, want ik weet wat dat is. Ik zeg, maar dat is maar één weg, en dat is de weg van vergeving. Ik zeg, Jezus ging aan het kruis toe, en Jezus werd gegezeld, hij werd geschopt en geslagen. Hè, en dat is allemaal veel erger dan ik het nu zeg. Hè, zijn, zijn wonden, en zijn, zijn huid werd opengetrokken, zijn spieren werden verscheurd. Hij kreeg een toren, kroon op zijn hoofd, hè, en werd bespot, allemaal leugens worden door hem heen geschoten, over, over hem heen gesproken. Hij, hij, hij, Jezus werd vernederd ook. Hij werd naakt, werd hij opgehangen. Hij werd vernederd. Hij zei dat hij dan een kruis hing, hè, toen hij helemaal gebroken was. Toen de hele duisternis zat te kijken. Toen zei hij nog, en dan, dan krijg ik nog kippenvel. van. Zei hij van, vader vergeven het, maar ze weten niet wat ze doen. Toen had, toen had hij zelfs nog die vergeving gedaan. Ik zei, en dat is de uitkomst naar jouw genezing, zei ik. Dat is jouw vader vergeven. En we zijn met elkaar gegaan. En ik zei, ik wil wel dat je erover nadenkt. Dat ik zei, er is geen andere deur dan die deur, Zeg ik. Ik zie dat je wilde over nadenkt. Sander daar, ze hadden wij in het een picknick met het met, met Royal Mission team. We daar met die jongen al met picknick. We waren een picknick en dat was een mooie dag. En ik, zie, ik kon een heel goed dat ik van tafel liep met mijn broodje. En ik zag Alex zitten op een, op, op een picnic uh, plaats, heel leen weer. En ik ging naar hem toe. Ik ging langzaam zitten. Ik zei Alex joh. En ik zag wel iets dat er anders was. En ik ging langzaam zitten. Ik zei Alex, zo is het. Ja, Paulus zei hij ben heel nacht wakker geweest zijn. Heel nacht ben ik, was ik wakker. Hij zei die En... Uh, toen op een gegeven moment zei ik van, ja, heer, dat is ook de enigste weg. En ik ben mijn vader gaan vergeven. En ik voelde echt dat mijn hart genast, zei hij. Zei hij, ik ben deze morgen opstaan ik heb niet geslapen, zei hij, maar ik voelde wel het nieuwe leven in mij komen, zei hij. En toen dus sprak de heer weer tot mij. En toen dus zei hij, paulo, ik wil nu dat jij als een vader van je dochters, en als een vader, man met een vaderhart, dat jij die plaats gaat innemen. En ik zei tegen hem, ik zeg, Alex, ik ga nu in de schoenen van jouw vader staan. Zorg dat ik dat zeg, maar ik heb echt gevoeld gevoel dat ik dat moet doen. En ik zei, Alex, ik ben trots op jou, op wat jij gedaan hebt. Dat jij hebt gedurfd om je hart te geven aan Jezus, om die vergeving. Op dat moment brak die en huilde die maar anders. Hij huilde van, dat hij die genade van God voelde. Hij werd genezen op dat moment, daar op dat picknickplaatsje werd hij genezen. En zo aangeraakt door God, dat, God hem, dat hij voelde dat zijn hart werd genezen. Dat het vaderhart in hem hersteld werd. He, wat hij zo nodig had om, dat compleet, om hem compleet te maken. Hij voelde zich gewaardeerd. Ik, ik zei, ik ben trots op jou, wat je gepresteerd hebt in je leven. Dat je afgestudeerd bent dit jaar, ik ben trots op jou. En ik ben trots op jou wat je gaat doen. en waar je gaat staan later. Na dat kamp hebben we afscheid genomen. Alex was volledig opgelucht. En hij was een ander mens geworden. Nu zijn we anderhalf jaar verder. Alex heeft een baan. Alex heeft verkering. En Alex is dolgelukkig. En op Facebook zie ik al die berichten waarbij komen. En dan pleurt mijn hart op. Ik zeg, wat kan de vaderhart toch geweldig... De vader toch geweldige dingen doen. En op het moment dat hij de koos om die deur te openen, om genezen te krijgen, om de vaderhart toe te laten. Dat was de moment dat hij koos om te gaan leven. Weet je, en dat vind ik geweldig, dat wij het vaderhart niet mogen voorbij gaan. En we kunnen niet denken van, weet je, ik heb Jezus, Jezus heb ik nodig. Geweldig. En de heilige geest heb ik ook nodig, want dan kan ik krachtig en dan kan ik genezen. Dat is ook zo, en er zal niet komen. Maar de vader wil ook een deel hebben daarin, ook in jouw leven. Een heel belangrijke stap. Ik vind Psalm 139, vers 13 en 14, vind ik mooi. Want hij heeft gezien dat met nieren gevormd werden. De, weet je, in de moederschoot, in de baarmoeder, heeft de vader gezien dat hij dat, dat, dat gevormd werd, dat je gemaakt werd. Weet je, en dat doet hij bij alle miljarden mensen die, die, die op dit moment die gemaakt worden. Daar dat, dat kijkt God naar, God ziet jou. Weet je, als ik, ik, ik zag pas een reportage over de heelal, hoe klein wij zijn. Hoe groot de heelal is. Wat wij weten is nog maar één miljardste van wat er werkelijk is. En we kennen, en er is al zoveel. En toch ziet God jou. God ziet jou. Weet je, en God, zijn liefde voor jou is zo sterk, hè. Ik zeg dat regelmatig, de mensen. Al zou, al zou je de enige mens op aarde zijn, hè. Al zou Adam alleen maar, al zou jij Adam zijn. En de enige mens op aarde zijn. En zou er maar de enige mens geweest zijn. Dan zou God nog zijn zoon gegeven hebben om voor jou te sterven. Zo groot is zijn liefde voor de mensheid. En zo, God zijn liefde voor, voor jou, voor jou persoonlijk. Weet je, dan komt soms een moeilijk gedeelte. Want het is geschreven in Hebreu. Ik, ik had er soms wat, best wel moeite mee. In Hebreu 12, vers 6 staat geschreven: Want wie hij lief heeft, die tuchtigt hem. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. <coughs> ik vind het best wel een harde tekst. Hè, want ik weet wat slaagkrijgen is. En ik weet wat, wat dat doet met, met je. Maar. Bij God is dat heel anders. Als God zijn zon, dan zegt God: Ik ga je vormen. Weet je, en gevormd worden door God, hè, doet soms pijn. Dat doet soms pijn. Weet je, als jij, als jij een, een, een. Ik heb gewoon een pottenbakker gezien. ben een pottenbakker, hè? die van zo'n klei. Hè, en, dan, uh, en, dan, en dan moet je denken dat, je die, dat, je, dat, dat, dat jij die pot bent. En dat jij die klei bent. En wat doet een pottenbakker? Die pakt een stuk klei. En dan ben jij dan. Een stuk klei. Dat is de handen van God. Dat die... Ja, weet je. Dat is een stug. En dan... Die, pa, paf Ik voel dat maar oh. Weet je? Maar... maar, maar Oké, okay, maar God wil jou vormen. Want jij juist zei dat woord ga gelaten. Weet je, we moeten geloven en gaan... En vertrouwen op God dat hij ons vormt. Weet je? En dan, dan begrijp je op Psalm 23... Al ga ik door een diep dal. Door een dal van diepe duisternis. Hij is bij mij. God zegt niet, hè... Je gaat door die dal gaan... En weet je wat, hè? ik zal van boven gaan kijken hoe mijn kind naar de dalen gaat. En uh, aan de andere kant zal ik dan kijken hoe die, er, hoe die eruit komt. <lacht> dat zou toch sadistisch zijn? Dat zou misschien natuurlijk zijn, maar God zegt nee, God zegt nee, ik ga met jou daarmee door. Hand in hand. Ik las ook een tekst en dat zat geschreven. Hè? God houdt te veel van jou om je te laten hoe je bent. En dat heeft niks met sadisme te maken, niks met negatief te maken. Nee, God wil je hebben zoals Jezus. Jezus is het evenbeeld. Jezus is... Weet je, ik heb vroeger in de auto-industrie gewerkt. Hè? En dan, we, dan maakten we de Mondeo en dan maken we de S-Max. En nou, dan hadden we één auto. En dat was een auto die was... Dat was de originele. Dat was de originele. En de rest werd allemaal gekopieerd. werd in zelfde gemaakt. Iets luxer soms. Maar zo zei we ook. We hebben één originele. Jezus zegt, dit is het model. En ik wil graag dat je wordt een model. En soms moet dat een beetje geschaafd worden. En dan moet een beetje geschuurd worden. En dan moet je ego binnen de mannen soms wel een beetje minder. Hè? Ken je dat, hè? En dan moeten die vrouwen zich meer gaan accepteren en zich mooi vinden. En dan moet, zeg je, ja, je moet op Jezus lijken. Je moet jezelf goed vinden. Je bent goed, je bent wel mooi. Weet je, en dat is, ik vind, dat is gekastijd worden. Weet je, en dan maken we lekker Jezus mee. Dan gaan we de woestijn in, dan krijgen we soms, dan zal we soms voor de vijand. Dan zegt de vader, joh, ik heb je alles gegeven. Ga nou maar, vertrouw op mij. He? En dan zijn we lekker Elia. En dan vluchten we en dan zeggen we, ja, heer, en dan willen we sterven. He? En dan zegt de heer, joh, ik ga je wel eten geven. Kom, sta op. Ja, op, ja, je hebt misschien op dat moment verloren, maar voor mij ben je een winnaar. Sta op. Weet je, en je wordt gevormd door Jezus. Maar wees bereid om gevormd te worden. Wees bereid. Ik weet je, dat is het moeilijkste wat er is hoor. Ik heb dat ook gedaan. Ik in de kolenmijn werkte. Hè. Toen op een gegeven moment, toen ik geschopt en ik geslagen werd, dat mijn christen werd. Wat gespuwd op mij, dat heb ik al een keer verteld. En geschopt. Hè. En dat ze, dat, dat ze, dat ze een, een, een haag haagvormde de, man, de mannen, waar ik mee werkte onder de kolen De ene spuwde op mij, de ene gewoon een klokhuis. De andere schopte mij omdat ik christen was. Weet je, en dat is moeilijk als je zo gevormd wordt, want je wilt trouw blijven aan God, want hij heeft jou gevormd. En dan zie je op een gegeven moment dat je op dat punt komt, hè, in dat dal, en hij je zegt van God, weet je wat hè, ik, uh, ik zie het niet meer zitten, ik heb, geen, ik heb geen vrouw, ik heb geen relatie, ik heb niks, laat me maar sterven, laat me toch sterven. En zegt God, nee Paolo, nee. Weet je, we dan kun ik heel goed die dag dat ik met, met mijn helm in die tram zat alleen, en dat ik op een gegeven moment de Heer zei van, oh Paul, ik hou van jou. Die, dat God zei, in die duisternis... Ik hou heel veel van jou. En ik zag de hemel heel zwart. En weet gaan God niet zien dat hij de hemel open en goud liet vallen. En zei hij mee weet je wat, Paolo? Je mag vragen wat je wilt. Vraag me wat ik hou van jou. Ik wil mijn liefde bewijzen. zegt hij in die strijd. En ik zeg, ja, heer, oké. Okay. Ik wil een synthesizer. Ik wil helemaal geen muziek spelen. Twee dagen later had ik een synthesizer. Maar God was een liefde bewijzen aan mij. Maar God zei, hou vol. Ook, in die, ook in, onder in je mijne. Als je geschopt en geslagen wordt. Als je gevormd wordt. En als je gemaakt wordt zoals Jezus. He, dan zegt God, ik wil bewijzen dat ik jouw vader ben. Ik wil je toch daar beschermen. He, en het water kwam tot hier, maar niet tot hier. Ik kan stoppen. Ik wil één ding zeggen. Wij maken zelf de keuze. Hoe, hoe ver God mag bepalend zijn voor ons. Als jij in je leven in je vaat, en je, een vader hebt gehad die je nooit heeft. En dan heb ik ook ik heb naar de... Naar de Laat de dames praten. Als je, als je een vader hebt gehad die nooit gezegd heeft dat je mooi bent. Dat je goed geschapen bent. Dat hij er mag zijn. Dat je zijn prinses bent. Dan zegt God het tegen jou. Dat je zijn prinses bent. Dat, je, dat hij van je houdt. En dat hij je goed vindt. En heel mooi vindt. En dat is wat God denkt over jou. Zo denken we. En De mannen wil ik zeggen. Hij, hij is trots op jullie. Op wat jullie gedaan hebben. Dat jullie hier zitten. Dat wat jullie op school doen. En op je werk doen. En wat je voor je gezin doet. God is trots op jou dat je dat doet. En God zegt, dat is, dat is jouw eer. En dat is mijn eer, zegt God. En ik ben daar blij mee. En zo kijkt God naar ons. Weet je, en ik zou zeggen wat ik je eens gezegd heb als laatste. Neem dat, ga dat, ga dat als zaadplant in je hart. Laat God jou bevestigen. En dan gaan we voor de spiegel staan. En zeg maar dan, God ik wil dat jij mij bevestigt. En dan gaan we uitspreken van, ja ik ben een mooi mens. Even mooi gemaakt. Ik ben mooi. Doe dat maar. Goed, maar ik, ga, ik ga die uitdaging aan jullie geven. Doe dat maar. Ja. Nu zou ik konden vragen. Dat, we, dat je iemand zoekt. Met z'n tweeën. Dat je een koppel maakt. En als je zegt. Ja, ik vind het veilig om iemand te hebben die ik herken, Dat is ook goed. Dat je met, want ik ga nu stoppen. En ik ga jullie een opdracht meegeven. Dus uh, zoek iemand. Die, uh, dat je mee kunt connecten even. Nu? Is dat gedaan? <laughs> nu? <laughs> Zoek iemand. En dan? Dat ga ik uitleggen dan. Oh, okay. heb, je, heb, heb je niemand bij jou? Ja, je het, allemaal, het is heel belangrijk, belangrijk, hè? Nu. Het is heel belangrijk. En met de Heb je iemand gevonden, jullie twee? Ja. ja? en jij? Heb je iemand gevonden? Jij twee? Ik wil het bij elkaar gaan zitten. Echt met elkaar jij zit al met elkaar, zie ik, ja. <laughs> en jullie? Er zijn drieën. Heb je nog iemand, niemand, iemand erbij komen? dat er zijn drieën. Jullie twee? Ja. Is iedereen een koppel? Ja? Jij bent alleen nog, wie is nog alleen? Wie is nog alleen? Ben jij iemand alleen van jullie? Ja. Heb jij iemand? Ben je er iemand alleen, jij? Pak niet uit. Kun je, vind je het erg om bij hem te zijn? Nee? Kun je samen even een koppel vormen? Kan dat? Of vind je het erg? Correctie. Ja? Nu wil ik dat jullie even. Um... Je mag als je, ook, als je het fijn vindt om met een vrouw te zijn, is dat ook goed aan een man-man? Als je zegt op het. Hè? Ja? Je vindt op man-man-man en vrouw-vrouw misschien? Makkelijker misschien voor jullie? Ja, oké. Okay, het is heel diep. Het is heel diep, diep jong, echt. Nee, ik wil graag dat jullie even met elkaar over gaan gaan, dat jullie even gaan praten, even drie minuten over wat ik verteld heb, wie de vader is. Heel even, drie, vier minuten. En dan wil ik graag, als jullie dat gedaan hebben, dat jullie eigenlijk. Wat, wat bijvoorbeeld, jullie zitten daar op dat krukje, hè? je Jullie zitten op dat krukje. Dat jij, dat jij eigenlijk op gaat schrijven op een briefje hoe jij, de, hoe jij denkt dat de vader denkt over haar en andersom. Weet je wat ik bedoel? Komt dat goed over of is dat te veel Belgisch? Wat ik zeg? Ja? Even, even praten over hetgeen wat ik verteld heb. En dan op een briefje schrijven hoe jij denkt dat de vader over haar of hem denkt. En geven. Allee, ja? Begrijp je dat hè? Moet ik het in Vlaams zeggen? <laughs> Je gaat dat briefje pakken he. en dan gaat je schrijven wat je denkt van tevoren, denkt te voor ja. Allee. Je hebt nu geen vader, hè? En hij is wel vader. Maar wat maakt hem vader? Zijn kinderen. Zijn ja. ik, kinderen. Ik ben trots, hè? Ik ben een kind van God, want door mij is hij vader. Nou. Begrijp je bedoel? Dus Wees trots op wie je bent. Want door dat jij kind bent van de vader, kan hij vader zijn. Weet je, en een, een mooi liedje, hè. Wat, wat, ik weet niet welke zanger zo'n uh, uh, ding is. Brian Durekson. Hij zegt, Godvader, bevader mij. <laughs> dat is zo'n woord, hè. Dat zingt hij, hè. Father me. Weet je, en dat is, wat, dat is wat, wat God graag wil met ons. Uiteindelijk komt dat van twee kanten, hè. hè? Ik, ik maak God tot, de, tot een vader. Maar hij, hij wil mij bevaderen. Weet je, en die ruimte moeten we God geven. Voor onze toekomst, voor onze relaties, voor hetgeen wie we zijn, voor wie we gaan worden. Eh, en wij moeten daarin maakzaam zijn. Er was ook een keer een tiener een, een, een jeugdlid zat in de trein. En er was een oud vrouwtje, die zat tegenover haar en, die was aan het, uh, en zij was een het appel aan het eten. En een oud vrouwtje, een grijs, een grijs haar, en die zat daar op de trein en zelfs iets van: weet je wat, ik ga een appel delen. Want zij was een christen. En ze wilde die appel delen en ze Wil je een stukje appel, mevrouw? En zei: Nee, zegt ze, ik ben aan het vaste. En zij was heel blij. Ik ben het vaste. Ja, ik ben het vaste. Ja, voor wat dan? Ja, zegt ze, ik zit in de Satanskerk en ik ben het vaste. Dat alle huwelijken kapot gaan. Ja, ja, dat, maar dat gebeurt werkelijk. Dus wij moeten ook daarin maakzaam zijn hè, met onze relatie met de Vader. En laat er niks tussen komen. Onze relatie met Jezus, met de Heilige Geest en met de Vader. Laten we waakzaam zijn, en laten we de Vader respecteren en dan respecteert Hij ook ons terug. Maar wees tevreden, wees... Wees bereid om je koningschap als kinderen van de Allerhoogste God op te nemen. En de dingen doen die Jezus doet. En de kracht van de Heilige Geest. En de toekomst te nemen. En niet tevreden te zijn met kleine dingen. Maar met grote dingen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. En nu gaan we, bitterballen eten. we gaan bitterballen eten. En als iemand nog zegt. Weet je wat, Paolo? Mijn vader die was zoals jouw vader. En ik heb nooit herkenning gekregen. Dan wil ik nog met jou bidden. Maar we gaan nu dat bitterballen eten. En dan gaan we het gebed even afsluiten. voor we gaan. En uh, dan, gaan we, dan mogen we naar mij toekomen van Corine. En we met je bidden of naar het team. Goed. Ik ga bidden. Ik dank u, Jezus Christus, dat wij... Uh, dat wij mogen vereren. Dat u de weg hebt geopend naar de Vader. En ik dank u, Vader, dat u uw zoon hebt gegeven. opdat wij in vrijheid kunnen leven. opdat wij onze juken kunnen afleggen. En ik dank u, Heilige Geest, dat wij kracht hebben ontvangen. Al op slangen en te treden. En dat we zoals Jezus mogen zijn. En dat wij mogen die erfenis mogen ontvangen. Die Jezus die vrij heeft gelegd. En ik dank u vader. Dat wij samen dan ook een, uh, naar, naar u toe mogen gaan. En u mogen verheerlijken. En dat in omwaringen staat. Dat wij u alle eer mogen geven. En ik wil ook bidden hele geest. Ook u die jongeren hier. Deze jonge mensen. Die eigenlijk in het begin van hun leven staan. Heer, Die, die, die nu het koningschap hebben ontvangen. Heer, Mogen gaan beseffen welke waarden ze zijn. Dat ze waardevol zijn. Heer Dat zij gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus Christus en daardoor op een plaats komen te staan die hoger is dan wat deze wereld te bieden heeft, Heer. En ik dank u voor, Vader, dat zij ook die eigen waarde als kinderen van u mogen ontvangen. Dat ze goed zijn, dat ze mooi zijn, dat, zij, dat ze het goed doen. En ik dank u voor, Vader, dat zij die, die, die, dat mogen gaan beseffen en dat ook in hun mag blijven, ook als ze gaan groeien en gezinnen gaan krijgen, dat ze dat mogen gaan meenemen, dat zij koningskinderen zijn en dat ze die waarde mogen meenemen naar de toekomst toe. Ik dank u, Heer. Voor alles wat dit doet Heer. Amen. Amen. Neem een eet.